10 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Zeven van de 23 families van Australische slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 stappen naar de rechter. Ze klagen Malaysia Airlines aan voor het vliegen boven een conflictgebied, meldt de Australische krant Herald Sun. Volgens de advocaat van de families was het duidelijk dat vliegen boven Oekraïne op dat moment erg gevaarlijk was. Hij baseert zich op het MH17-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat in oktober werd gepresenteerd. Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 boven Oekraïne neergehaald... tijdens een vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Hierbij kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 27 Australiërs. In Chili zitten naar schatting 3 miljoen mensen zonder drinkwater... door zware overstromingen. Vooral in de hoofdstad Santiago zijn de problemen groot. Het water is daar vervuild geraakt door de overstromingen. Er is in Santiago een run ontstaan op water in flessen. De problemen worden vooral veroorzaakt door de rivier de Mapocho... die door het noodweer buiten zijn oevers is getreden. Verschillende delen van Santiago zijn daardoor onder water gelopen. Een passagiersvliegtuig van British Airways... is vanmiddag vermoedelijk door een drone geraakt. Dat gebeurde kort voordat het landde op het vliegveld van Heathrow bij Londen. Het vliegtuig had 232 passagiers aan boord. De politie onderzoekt nog of een klap bij de cockpit inderdaad een drone was... Het vliegtuig liep geen schade op en mocht na een inspectie weer vertrekken. Het dodental na de aardbeving in Ecuador is opgelopen tot 233. President Correa heeft dat bekendgemaakt. Vanochtend werd nog gesproken van 77 doden. Ecuador werd vannacht getroffen door een beving van 7,8 op de schaal van Richter. De schade is vooral groot in de economisch belangrijkste stad Guayaquil. Het weer nog enkele bijen vanuit het noordwesten opklaringen vannacht kans op mist en mogelijk vorst aan de grond. Morgen is het droog met in de loop van de dag wat meer bewolking. Het wordt 10 tot 13 graden. Later in de week zonniger en warmer. Dit was het. En zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio.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 programma van Peaceful radio peacefulradio.eu Thank you. Thank mm -hmm. you.